Kijk, ik werk uh, vanuit holistisch uh, achtergrond van lichaam, verstand en gevoel te harmoniseren. En deze losse onderdelen, op het moment dat die samenwerken, ontstaat uh, synergie. Dus de optelsom van de losse delen is gewoon de meerwaarde. Wordt meer en is ja, dat synergie en soul bij elkaar... in het werk met die harmonisatie en het integreren van je ziel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 wat doet het met elkaar? Ja. ja, dus met je eigen leven kun je... Met je eigen levenservaring kun je andere ja. mensen een stapje verder helpen, letterlijk ja. en figuurlijk. Dat is echt ervaringsdeskundigheid in deze. Ja, ja, ja, ja. Herman zegt een stapje verder, want je, je zegt ook de, de voeten zijn de basis van uh, eigenlijk mm -hmm. uh, je lichaam. Ja. Hoe, hoe bedoel je, hoe, hoe, hoe zie je dat zelf? Nou, ik kan je een mooi voorbeeld geven, een vergelijking die ik altijd heel helder vind.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 When you're on your own you can say i chose to be alone who wants to be right there's a rain it's harder when you're on top 'Cause when hard work don't pay off and i'm tired there ain't no room in my bed as far as i'm concerned so wipe that dirty smile off. we won't oh, be making up i'll cry It will never hurt as much as it did then when we were both crying.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 Je nee, lichaam is de spiegel. Oké, okay. om daar meer in te komen, is deze oefening heel mooi en die kan je ook gewoon zonder partner doen thuis. Heftig. Ja. Ja. Is wel. denk wel dat je op een gegeven moment. Ja. Moet, je moet. Je moet eventjes. Uh, je moet het even. even durven om jezelf. Los uh, te laten. Ja. Ja. En dan. Uh, of dan geen. Zeg maar Je Ik in ik begin dat ik dat is heel raar, want je moet op een gegeven moment loslaten en dan merk je dat je, dat je, dat je dat je echt in die vrouwen zitten. Dat vond je heel mooi hè? En dan voelt het heel raar, want je bent bang dat je opvalt, maar dat gebeurt niet omdat je automatisch je weer terug uh, gaat. Raar. Ja, laat het. dat is, gebeurt me nou. Ja, ja dat dan moet, moet je loslaten. Hoe ja. Ja. Ja. Ja. Ja, ja, ja. Ja. vond jij het om mij het weer een zetje te geven? Ja, ook raar. Omdat je, je, je raakt toch iemand aan en je ja. hebt toch contact. Onwennig. Ja. Maar op een gegeven moment kan je dat ook wel loslaten. En ik van, ja, je bent, hè, je anticipeert zeg maar op wat je, wat je ook ziet. Hè, dat was het proberen. Je ziet iemand op een bepaalde beweging. Ja, bewegen, weet, dit, ja. Ok. ja. Ja, ik vond het wel heel natuurlijk wat je deed. Niet dat ik dacht: van, Oh, moet ik zo? Ja, dat je dit te zo terug. Je moet me wel even uitbewegen. Ja ja ja, ja, ja, ja. Ja, bewust. Ja, ja wel heel apart in. Ja, ja. Ben ja. je niet voor niks, hè? Nee, je is wel echt Ik ben helemaal niet ja, maar ik ben natuurlijk een lifter. Ik ben een Zie je, zo'n luchter uh, zijn we niet. Nee, dat nee, nee. het is je maar hoe zit Je legt zich graag in je hoofd. Stel je voor dat je met de doekje aan het zwemmen bent. Ja, Oceaan, een in contact bent in de bus.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 Uh, ja, muziek. Uh, Paul Garrick met uh, Close to Me... me, or does it say?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 That keeps me down is gravity. Without it, I might fly around above life's raging sea. But you've released my soul, you've let my spirit go, so I.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 Bijna een dolfijn. Dus een, een dolfijne mens, maar ook een <laughs> dolfijnwezen in human form. <laughs> dat is heel mooi. Ja. ja. Um, zou je het volgende nummer aan willen kondigen? Ja. Het heeft natuurlijk ook met dolfijnen Uiteraard. te maken. Uiteraard. Dit is een nummer wat we heel vaak op de opleidingen gebruiken. En dat raakt mij altijd. Het is uh, Behind the Dolphin Smile uh, van Omi Tisha. Uh, sorry, ik zeg niet Oma. something dance of love, beauty brings me to my knees, brings me to my home when you come. My, is my love our love forever behind Dolphin's mind.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 We gaan nu nog luisteren naar een gedicht... dat is vanavond voorgedragen door onze gasten... Katarina Brinkmeijer. Het gedicht heet The Soul Knows. The soul knows. The soul loves. And looks beyond. Right or wrong. Good or bad. Dark or light. The soul knows. The soul loves. And in her silence... She sees everything...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 Rond deze tijd wordt in het centrum van Enschede de open bus verwacht met de spelers van FC Twente. De ploeg werd vandaag voor het eerst landskampioen door een 2-0 overwinning op NAC in Breda. Verwacht wordt dat trainer Steve McLaren en aanvoerder Blaise Nekufo de kampioenschaal aan het publiek komen laten zien. Morgen wordt de hele ploeg gehuldigd. In de binnenstad van Enschede hebben zich tienduizenden mensen verzameld. Langs de snelweg stonden ook duizenden fans om de kampioensploeg te begroeten. De 16 eurolanden en het Internationaal Monetair Fonds lenen het noodlijdende Griekenland 110 miljard euro. De ministers van Financiën van de landen zijn het daarover in Brussel eens geworden. De eurolanden zorgen voor 80 miljard euro en het IMF levert 30 miljard euro. Van de Europese landen levert Duitsland de grootste bijdrage. Nederland leent zo'n 5 miljard euro aan Griekenland. Aan de leningen zijn strenge voorwaarden verbonden. De Amerikaanse president Barack Obama is in New Orleans in Louisiana aangekomen voor overleg over de olieramp. Bij het overleg zijn ook bestuurders van andere Amerikaanse staten die door de olie worden bedreigd. Na New Orleans reist de president verder naar de kust van Mississippi waar een groot natuurgebied is. Hij laat zich daar door de kustwacht informeren over de omvang van de ramp en de maatregelen die worden genomen. In de staten Florida, Louisiana, Alabama en Mississippi is de noodtoestand uitgeroepen.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 De auto met explosieven op Times Square in New York werd afgelopen nacht ontdekt. In de auto lagen propaanflessen, jerrycans, benzine en vuurwerk. Het weer regenachtig en in het zuidoosten kans op onweer en hagel. Morgenmiddag geleidelijk droger en het wordt zo.